11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Voor het eerst sinds augustus 2009 ligt de werkloosheid in Nederland onder de 400.000. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De werkloosheid is al bijna een jaar aan het dalen, zegt financieel redacteur André Meijnema. De werkloosheid is in januari verder gedaald voor de elfde maand op rij. In december waren er nog net iets meer dan 400.000 mensen op zoek naar een baan. In januari zijn we voor het eerst sinds oktober 2009 weer minder dan 400.000 werklozen. 398.000 om precies te zijn. En dat levert een werkloosheidspercentage op van 5,1 procent. Nederland is daarmee in Europa het land met de laagste werkloosheidscijfers. De daling komt volledig voor rekening van mensen onder de 45. Het aantal werklozen 45-plussers blijft ongeveer gelijk.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 In Tanzania zijn minstens 32 doden gevallen bij een reeks ontploffingen in munitiedepots. Er zijn meer dan 100 gevonden. De explosies waren gisteravond laat in de havenstad Dar es Salaam en ze gingen urenlang door. Ze zouden zijn veroorzaakt door een ongeluk. Volgens premier Pinda kan het dodental verder oplopen als de omvang van de schade duidelijk wordt. Er zijn zeker 23 munitiedepots, een middelbare school en een aantal huizen verwoest. Duizenden mensen zijn gevlucht. In Bahrein heeft de oproerpolitie vanmorgen met harde hand een plein vol demonstranten schoongeveegd. De politie kwam met tientallen panzerwagens naar het plein en schoot met rubberen kogels en traangas op de menigte. Daarbij zouden vier doden zijn gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. De autoriteiten zeggen dat ze geen andere keus hadden dan om in te grijpen. Autocoureur Guido van der Garde is vanwege een race in Bahrein en kreeg het allemaal mee. Het waren ongelooflijk veel mensen. En, uh, ze waren aan het schreeuwen en uh, weet veel wat. En eigenlijk s'nachts is het een beetje losgegaan. Helikopters, spuwwerk, knallen in, door, door de nacht. Dus dat was wel een gek huis. In de hoofdstad Manama kampeerden sinds maandag duizenden demonstranten op het Parelplein. De overwegend shiitische demonstranten hadden gezegd dat ze pas weg zouden gaan als ze meer rechten kregen van de machthebbers die deel uitmaken van de Soenitische minderheid. Ze willen onder meer een nieuwe grondwet en meer macht voor het parlement van Bahrein. Er wordt op grote schaal belastingfraude gepleegd met de voorlopige teruggaaf. De laatste anderhalf jaar zijn 45.000 gevallen aan het licht gekomen... waarbij geprobeerd werd op basis van gefingeerde gegevens... een voorlopige teruggaaf te krijgen. In de gevallen waarin dat lukte is 45 miljoen euro ten onrechte uitbetaald... zegt staatssecretaris Wekers van Financiën. En dat kunnen we nog wel terughalen. Daar hebben we eh, wel de middelen voor... Alleen het is natuurlijk buitengewoon lastig als dat bij kale kippen zit, die je vervolgens moeilijk kunt plukken. De aanvragers zijn meestal mensen in een kwetsbare positie, zoals buitenlandse werknemers, asielzoekers en mensen in de schuldsanering. De fraude wordt vaak gepleegd door criminele tussenpersonen. Wekers noemt de fraude buitengemeen ernstig en laat de Belastingdienst strenger controleren.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Op de A2 Den Bos in de richting Amsterdam bij Nieuwegein. 2 kilometer na een ongeluk. En verderop is ook een ongeluk gebeurd bij Maarsen. Daar staat 6 kilometer. En daar is de linkerrijst ook afgesloten. Je kunt ook het beste bij Knop het Everingen omrijden via Hulversum over de A27 en de A1. Op de A4 naar Den Haag bij Zoetwater Rijndijk 3 kilometer. Daar is een auto stilgevallen en die blokkeert uit de rechter rijstook. En verder is het druk naar de huishoudbeurs. Op de A2 naar Amsterdam bij Knoop het Amstel 2 kilometer. En het Ring Amsterdam de A10. Daar staat tussen Amstel Business Park en de Afritraai ook 2 kilometer. Een opleiding volgen naast het werk, dat doe je niet zomaar. Dus als je het doet, doe het dan goed. Bij NCOI.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 Zo kunt u jaarlijks rekenen op extra inkomsten. BNP Paribas Investment Partners, marktleider in beleggingsfondsen. Kijk op BNP-paribas-ip.nl. Radio 1. TheGIT.f met Felix Meurdoffs. Goedemorgen op deze tamelijk mistige dag. Alhoewel, ik kan het niet echt controleren... want we zitten hier in een studio zonder één enkel raam, onvoorstelbaar. Ik ga met u noordwaarts naar Zweden. Vorige week bleek de man die vastzit voor het neerschieten van immigranten in Malmö... nog meer aanslagen gepleegd te hebben. Een moskee in Stockholm werd al 300 keer beschadigd... en de nationalistische partij groeit maar door. Wat is er aan de hand in dat eens zo rustige Zweden? De VVD de Tweede Kamerlid Hans en Broeken is er aardig thuis... en ik praat over een minuut of tien met hem. Stotteren zoals George de Zesde in de bekroonde film The King's Speech. Of proddelen zoals Balkenende de Doet. Zit dat tussen de oren of zit dat in het lijf? Men op Bentveld zocht het uit. En het moet niet gekker worden. Nu moet je ook al parkeergeld gaan betalen voor je fiets. Daarover natuurlijk het je op debat. En wilt u visueel of ander contact? Surf naar degids.fm Eerst een pakkende kwestie 3 dierenrechtenorganisaties willen dat muskusratten niet langer worden gedood. Dat gebeurt nu nog wel omdat de ratten een gevaar zijn voor waterkeringen en dijken. Maar volgens de dierenrechtenorganisaties is dat nooit bewezen. En worden de muskusratten op een dieronvriendelijke wijze gedood. de telefoon is Casper Schrijver van de Dierenbescherming. Meneer Schrijver, goedemorgen. Goedemorgen. We hebben vier minuten voor dit gesprek. De klok start. De muskusrat is toch het grote gevaar voor onze waterveiligheid? Uh, nou ja, zoals u in uw inleiding al zei, is dat nooit wetenschappelijk uh, bewezen. Uh, daarnaast is uh, ook uh, niet aangetoond dat uh, uh, minder uh, ratten, uh, muskusratten, ook uh, minder uh, schade uh, veroorzaakt. Maar nu hebben we ook even gebeld met de waterschappen. Ja. En het onderzoek in 2007 bleek dat er wel degelijk schade was aan dijken door muskusratten. En volgens hen is dat aardig wetenschappelijk bewijs. Ja, nou, wij ontkennen ook niet dat, uh, dat muskusratten in, in dijken uh, uh, hun te bouwen. Hè, en dat er dus graafschade, uh, zoals het zo mooi heet, uh, ontstaat. Uh, maar de vraag is, uh, um, um, uh, is het zo dat als je minder uh, muskusrat hebt, dat je dan ook minder schade hebt? Uh, en daarbij komt dat... Uh, de, dan, heb de burcht, dan heb je toch minder burchten, dan heb je toch minder van die mogelijk zwakke plekken in dijken? Uh, nou ja, dat is de vraag, omdat uh, heel veel uh, uh, muskusratten, die, die bouwen een burg en daar komen uh, andere uh, muskusratten uh, ook uh, gezellig bij zitten. Dus, dus die relatie uh, bestaat niet. Maar die muskusratten, die fokken als een gek. 30 per jaar komen erbij, van één mevrouw. Ja, maar daarbij is ook dat, uh, blijkt uit onderzoek in Nederland en België dat uh, 55 tot 90 procent van de populatie uh, uh, ook weer sterft uh, door allerlei redenen buiten de, de, het vangen van die dieren. En wat is er eigenlijk mis met het vangen van dieren en het doodmaken van de muskelschatten? Uh, nou in dit geval, uh, uh, kijk de dierenbescherming is natuurlijk nooit voorstander van het doden van dieren. Maar in dit geval gaat het ook nog op, uh, op echt verschrikkelijke wijze. Uh, de dieren die worden onder water gevangen in klemmen en, uh, en sterven zo een verdrinkingsdood. En die zijn vier minuten bezig met, uh, met een levensstrijd. Dus je mag ze wel doodmaken maar dan op een andere manier? Nou ja, wij willen dat ze helemaal niet dood worden gemaakt. Uh, dus daarom uh, pleiten wij ook voor uh, uh, uh, bijvoorbeeld het verstevigen van dijken met, met, uh, met bijvoorbeeld beton. Uh, waardoor die muskusratten ook dus niet meer gaan graven. Waardoor het uh, doden niet meer, uh, niet meer nodig zou zijn. Dat is op verzoek van de waterschappen uitgezocht door het ingenieursbureau DAV. En het is verschrikkelijk duur. Ja, maar dan, uh, ik weet niet of, of u ook vertelt hoe verschrikkelijk duur het, het vangen van de muskusratten is. Dat telt u eens. 34 miljoen per jaar. Dus dat, en, en het probleem uh, wat ook nog komt, is uh, die, die muskusratten, wat u zelf net ook al zei, uh, ondanks dat er ook een hoogte serve is, uh, is er ook een hoogte voortplantingsgraad. Uh, die muskusratten, die, die kan je niet uh, uh, helemaal uitroeien. Dus het probleem zal altijd blijven bestaan, hoe intensief je ook, uh, ook wegvangt. Dus die 34 miljoen per jaar, die zal uh, tot in lengte vandaag ook uh, blijven bestaan. Maar u wilt dus die dijken bekleden op een ingenieuze manier. Uh, zodat de muskelschatten daar zich niet kunnen ingraven. En u wilt dat dat eigenlijk in heel Nederland gebeurt. en u zegt dat het is, uh, niet duurder is dan uh, zoals de muskelschat nu wordt uh, doodgemaakt. En ook nou ja, de investeringskosten zijn uiteraard uh, hoger. maar dat, die zijn dan maar uh, eenmalig. En daarna uh, bespaar je dus 34 miljoen per jaar. Heeft u wel eens gehoord van Waterkonijn? Waterkonijn. Wel eens gegeten? Uh, nee. Is wel lekker. Ja, vindt u dat? Zeggen ze. Ja, nou ja, ik weet het niet. Ik heb het nog nooit gegeten. Nee, dat is een muskusrat, toch? Ja, nou ja, dat, ja, wij noemen het gewoon muskusrat, dus uh, vandaar. Hartelijk dank. Ik wens oh. u veel succes, Kasper beschrijven voor de dierenbescherming. U ook bedankt. <tie> Ofens.fm voilà. nieuwslicht. En dit muziekje betekent wetenschap met Menno Benveld. Menno, je verdiepte je deze week in stotteren en broddelen. Ja. Doe dat zo. Nou, er gaat vandaag een geweldige uh, film première, The King's Speech en, uh, met Colin Firth. Uh, misschien heb je al wat gezien of trailers. Schijnen een geweldig film te zijn. En uh, dat gaat over uh, King George VI. Was vanaf 1936 koning in Engeland. Uh, de oorlogsjaren kwamen eraan. En er werden grootse redenvoeringen van hem verwacht voor het volk. Nou, dat ging heel slecht, want het was een hele zware stotteraar. En die film gaat over hoe hij dat stotteren... Uh, hoe die daarmee leert uh, leven en daarmee omleert gaan. Uh, ik heb een fragmentje, daar hoor je de hoofdstuk... Rolspelers Geoffrey Rush en Colin Firth praten over het spelen van een stotteraar en een stukje uit die film. I constantly saw here's a guy who really wants to say something, but can't get it out. That, that is Saint Edward's chair. People have their names on Listen out. to me! Listen to me! Why should I waste my time listening to? You? 'Cause I have a voice. Yes, you do. Ja, bijzonder. Zo'n stotterende man in de hoofd. Ja. En, en, nou ja, stot, die film komt eraan. Stotteraars en de Nederlandse Stottervereniging... die zijn natuurlijk blij met de aandacht. Die hopen op een, ja, een emancipatie van het stotteren. Want er zijn heel veel voordelen over. En het is toch ja, werkelijk een zeer hardnekkige aandoening... die je leven uh, enorm kan beïnvloeden. En een aandoening waar volgens mij dan... ongelooflijk veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan is. Uh, uh, ja, inderdaad. nou Even een paar belangrijke uh, vindingen op een, uh, op een rijtje. Uh, ik heb gesproken met dokter Yvonne van Zalen. Ze promoveert op stotteren en, en broddelen. Zij maakt een belangrijke onderscheid tussen stotteren en ik zei het al, broddelen. Dat is ook een wetenschappelijk fenomeen, broddelen. Broddelen begint altijd met een te hoog spreektempo... en dat kan leiden tot fouten in het zinsniveau... en dat betekent dat mensen tijdens het maken van de zin... al aan het spreken zijn en dan krijg je iets als dit. Het kan ook op woordniveau fout gaan. En dan zie je dat bijvoorbeeld... Een aantal lettergrepen in elkaar geschoven worden. en dan krijg je zoiets als kantelijke in plaats van koninklijke. Een voorbeeld, dat is onze oud-minister-president Balkenende. en voor de jongeren, Jokertje van O.O. Gersho. Ja, dat is de, de wereldberoemde Hagenese. Je hebt het vast al gezien. De jokertje uit de, ja. de SBS-serie. <laughs> moet dat gebeuren. Joketje, ja, het even dan. Ja, toch schaart in de wereld, zegt ze dan, weet je. En natuurlijk heb ik het ook. Dus dan doen we dat groter. <laughs> je? Nee, echt niet. Ik sta er geen zak van. Nee, nou, die, bro die broddelt dus. En dat is dus heel anders dan het stotteren van King George uit de film. Bij stotteren heeft het dus alles te maken met de spieren. Het woord is klaar, de zin is klaar, alles is klaar. En men wil het woord aanvangen, maar de spieren die uh, bijvoorbeeld zouden moeten ontspannen, die zijn op dat moment bijvoorbeeld gespannen. Dan kunnen de lippen gesloten blijven op het moment dat je een A wil zeggen. En dan kun je niet de A maken. Om te spreken moet je voor één klank ongeveer 105 spieren het goede doen op precies dat ene goede moment. En dat gaat nog wel eens fout... En zeker als je bedenkt dat je dus per seconde wel 1500 verschillende spieren uh, moet aansturen... en tegelijkertijd ook nog een samenhangend verhaal moet vertellen. Ja, 1500 spieren per seconde, Felix, tussen je navel... Ja, dat wel, ja. En je, en, je, en je mond, je lippen, alles. Um, een bekende stotteraar is, is niet Balken of Venemars, want die broddelen dus. Maar wel Sanne Hans van uh, Miss Montwell, je kent de band. Leuke Regelmatig raam. de gast in De Wereld Draait Door. Hoe, hoe kwam je erbij eigenlijk? Via mijn school. En, uh, was mijn... Want ik doe uh, de popacademie. Ja. En ik heb daar ook gewoon een zangles. Afgezien van die, van die spieren die er nodig zijn... en die 105 spieren in principe die er al nodig zijn... om uh, die, die, die stem een beetje voor te bewegen... kan dat nog veroorzaakt worden door andere factoren? Nou, het is, uh, ja, het, het is, veel mensen denken... ja, het was vroeger je ouders hoe je hebt leren praten... Ja. of stress, of je omgeving, je zit op school, je persoonlijkheid. Nou, dat is het allemaal niet. Die dingen kunnen het wel versterken. Maar de oorsprong ligt toch in de, uh, de hersenen. Het gaat om de, de aansturing vanuit de hersenen van al die spieren... Hè, in, je, in, je, in je zenuwbanen. Van Zalen zei het al, er zijn 105 spieren per klank nodig. Als daar iets fout gaat tussen die hersenen en die spieren... Ja, dan kun je blokkeren. Dat woord staat klaar, je wilt het zeggen. en nee, Je hoort het dan van Hans, die, ze zit op die popacademie... ze wil dat ze popacademie wil zeggen en toch um, uh, blokkeert het. Um, het is erfelijk belast. Met uh, stotterende ouders is de kans ook groter dat jij stottert. Maar het is niet, zoals dat heet, erfelijk bepaald. Het is niet één op één dat jij het dan ook krijgt. Dus de er bestaat geen stottergen? Nou, er is een Amerikaans geneticus, uh, Dennis Dreina, die vond bij Pakistaanse families uh, veel stotteraars met uh, afwijking op drie specifieke genen. Al die families, heel veel van stotterden. En hij vond die drie genen. Ja, is daarmee dan het stottergen gevonden? Dat kun je ook weer zo niet zeggen, want uh, de aanwezigheid van dat gen geeft geen um, uh, garantie op stotteren. En andersom, dus ook Van Zalen zegt, nou het stottergen, dat ja, het is lastig hè, die wetenschap. Nou ja. Het stottergen, dat bestaat niet. Maar er valt wel wat aan te doen natuurlijk, om uh, stotteren te verminderen. Nou, er is ook sprake geweest van een pil tegen het stotteren, maar dat was eigenlijk een beetje een toevalstreffer. En Yvonne Van Zalen, die gelooft niet in die pil. Er bestaat een pil, uh, hij werkt niet. Wat de pil pretendeert is dat door het nemen van de pil stoffen worden toegevoegd aan het lichaam... die zorgen voor een goede afscheiding op celniveau van giftige stoffen. Er is wel een studie gedaan waarmee voor sommige mensen er een effect bleek te zijn. Maar dat effect is zo onduidelijk dat uh, we er op dit moment niets mee kunnen. Briljante zin. Er bestaat een pil. Maar die werkt niet. Maar die werkt nee, niet. <laughs> nee, nee, nee. En dus? Maar, uh, nee. Nou, en dus toch uh, uh, training, begeleiding, uh, rust. Uh, um, ja, dat soort dingen. Wat je eigenlijk ook in de film ziet. Je kunt er goed mee leren omgaan. Maar helemaal genezen uh, doe je niet. En een tip uh, van Van Zalen, wat Als je met een, een stotteraar praat. Laat hem uitpraten. Maar ook, hou je adem niet in. Veel mensen zijn geneigd om als een stotteraar vastzit. Om dan zelf ook adem in te houden. Weet je, dat straalt uit. Dat voelen ze. En dan wordt de stress nog groter. Dus blijf ademen. En ga naar die film. Dankjewel. Menno Bentveld. Graag tot de volgende week. G. Rijnders heeft een nieuwe cd uit. En die heet Helden. Ik denk dat het uh, zijn geboorteplaats betreft. Helden. En het nummer wat hij uh, zo meteen hier op deze zender gaat zingen is Il est Saint-Cœur Paris C.V. deel 2. Het is daarop geïnspireerd. Dat, die grote hit van Jacques Dutran. Het gaat over Streeg, Maar dan gezongen door een Roemondelaar. De kop van de laboer, zal wel bezig in zijn keuken en om dan bij het buffet. Drie etages hoger, rookt een dame in het ramen, en tot sigaret. De eerste hekskes stikken takken door de pistoolsteen. steen. op zes zat er dicht mooi in mijn me streek. Men streek, werd zo langzaam aan wakker. Mijn me zo op. De gemeente Veger heeft mijn vak op weer de kansen groter kracht geweest. De gemeente ligger het in de binnenstad, weer al die geest voor De friet zit netjes te wachten in het vale twijfel. Kwaad op zeven, zat ik morgen in mijn streek, me streek. Wer zo so langzaam aan wakkelt, me stricht, streeft me was zo. Die verkleden helden klummen vult de en vlokken door de toffelstroom. Twee strakke blauwe buksjes trappen over die opbrug in rekt dezelfde woon. Roer en wit, de eerste bus naar de heat. Koadaban, zotte mooien, mooie. Koadaban, om zich morgen in mijn strijk.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 En dat is mijn streek, werd ze langzamerhand wakker. Ellen Helmus uh, speelde de dwarsfluit op een uh, bijzondere manier. En ze met een donkere huidskleur kunnen zich maar beter niet in het donker... op verlaten plaatsen begeven in de Zweedse stad Malmö. Dat adviseert de Zweedse politie na een reeks schietincidenten. Twee vrouwen zijn neergeschoten in een van de flats door een schutter die buiten stond. Het is al de vijftiende schietpartij in de stad. En opnieuw zijn er slachtoffers van buitenlandse afkomst. Beide vrouwen leven nog, maar vorig jaar oktober kwam een vrouw om bij net zo'n incident. En de dader werd vorig jaar november opgepakt. Een maand later blies een Irakees zich op in het hart van Stockholm. Wat is er aan de hand in het altijd zo rustige Zweden? In Malmö is het al een paar jaar onrustig. Daar zijn zowel synagogen als moskeeën het doelwit van aanslagen. En de extreemrechtse partij Zweden-Democraten... kwam onlangs met twintig zetels in het parlement. In de studio in Den Haag zit het VVD-Kamerlid Hand en Broeke. Meneer Ten Broeke, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Meerders. Ik heb u uitgenodigd omdat u een band heeft met Zweden. U bent namelijk met een Zweedse vrouw getrouwd en u komt er regelmatig. Ja. Wat is het voor land, Zweden? Nou, het is een heel mooi land. Het is een heel wijd, uitgestrekt land... met dus... uh, relatief weinig inwoners. Daarom is het voor heel veel Nederlanders ook aantrekkelijk. Een, soort een grote Veluwe, hè? Ja, waar Nederlanders in toenemende mate naartoe migreren. En uh, nou, mijn reden was natuurlijk een, een wat andere, een wat meer romantische... om daar terecht te komen. Maar ik ben er graag. En uh, het is inderdaad een land wat... Um, opgeschrikt wordt of opgeschrikt is door die incidenten met die met die schutter. We uh, hebben nou. hier een beeld van Zweden dat het een welvarend land is met een jaloersmakend sociaal systeem en rustige, tolerante mensen en toch gaat het dan fout, Met name Malmö. Hoe komt dat? Ja, nou, dat, dat beeld dat onderschrijf ik met uitzondering misschien van dat jaloersmakend sociaal uh, systeem. U bent VVD, ja, dat begrijp ik ja. Zo is het en u bent van de rode familie, dus dat uh, nou, ik ben niet gel. getrouwd hoor. <laughs> Nog niet, nee. Um, maar het is inderdaad een land waar een hoge mate van consensus heerst. Eh, waar ook het, het politieke debat eh, ja, door consensus wordt gedomineerd. Eh, populisme wordt ervoor afschuwd. Eh, politici zijn ook niet zo charismatisch. Eh, daar kijkt men ook met enig wantrouwen naar. Ja, en het, het islamdebat, zoals dat in sommige andere landen... bijvoorbeeld ook in Nederland nu uh, uh, nadrukkelijk naar voren komt... Uh, ja, daar heeft men eigenlijk nu pas in Zweden um, de laatste tijd enorm mee te maken. Hoewel je dan wel het onderscheid moet maken een beetje tussen het zuiden van Zweden... de regio Skona, waar ook Malmö ligt... die toch wat meer op Denemarken georiënteerd zijn... waar natuurlijk het debat ook heel, heel lang uh, een voedt... En, en de rest van Zweden, en dan met name Stockholm, waar de politieke elite zit. En het zuiden van Zweden wordt aangestoken door Denemarken? Men, men oriënteert zich, hoewel het al 400 jaar niet meer Deens is... Hè, daarvoor was dat uh, deel van, van, van Denemarken... men oriënteert zich ook cultureel uh, nog altijd heel erg op, uh, op Denemarken. Ze lezen daar ook Deense kranten. Er is heel veel woon-werkverkeer tussen uh, Kopenhagen en Malmö... en zeker uh, sinds die brug daar nu uh, gebouwd is... Dus wat dat betreft oriënteert men zich denk ik soms wel meer op, op Denemarken... dan op, uh, op, op Stockholm. En wat is Malmö voor een stad? Malmö is een, uh, is een hele dubbele stad. Het is aan de ene kant een stad waar uh, die heel postmodernistisch... Uh, typisch Zweeds, uh, individualistisch... er zijn veel IT-ondernemingen, Bluetooth bijvoorbeeld zit er. Het is een stad die aan de lopende band prijzen krijgt voor architectuur. En tegelijkertijd is het ook de stad waar een derde van de inwoners... Uh, bijna niet westerse migranten zijn en waar je in sommige plaatsen of plekken in de stad... Uh, Herregarden is bijvoorbeeld zo'n wijk... Uh, waar de, de brandweer niet meer naar binnen durft. Uh, als er relletjes opstoten zijn. Zoals we die ook in Parijs hebben gezien. Zonder dat ze politiebescherming meekrijgen. Dat is echt een ghetto geworden. Ja, ghettos. Dat is iets wat wij in Nederland dan heel snel uh, zeggen. Als ik dat tegen mijn Zweedse schoonfamilie zeg. Dan, uh, uh, dan, dan gaan ze dat direct uh, relativeren. Dat zijn woorden die ze niet, liever niet gebruiken. Maar ik denk wel dat dat een terechte benaming is. En waarom doen ze dat? Dat ze die woorden liever niet gebruiken? Ze steken er liever onder stoelen of banken? Nou ja, dat, het, het zit heel erg in de Zweedse natuur. Om, om uh, conflict en confrontatie te vermijden. Uh, er is een hele hoge mate van zelfrelativering, en, en, en, maar ook van zelfcensuur. Um, uh, problemen worden daar, toch de, de immigratieproblematiek is daar niet wezenlijk anders... dan in heel veel andere West-Europese landen. Maar uh, op het moment dat problemen met migranten worden, moeten worden benoemd... dan worden die altijd in de sfeer van de economie getrokken. Hè. Ons sociale model, waar ze inderdaad hartstikke trots op zijn. Uh, hoge belastingen, iedereen kan uh, voor, uh, in, altijd bij de staat terecht... Daar is men trots op. Ook aan de rechterzijde zeg ik er in alle eerlijkheid bij. Uh, dat wordt dan bedreigd. Ik bedoel, dan kan de VVD nog wat van leren. Nou ja, vanuit uw, uw perspectief ongetwijfeld. Maar uh, ik denk daar zelf iets anders over. Ja. Klopt het bericht dat ook veel joden zijn weggetrokken uit Malmö? Uit angst? Ja. ja. Um, dus het geweld tegen, um, uh, tegen joden uh, en ook tegen synagogen... Is, is ook in Zweden al iets waar men zich al langere tijd... Uh, uh, waarmee wij, men geconfronteerd wordt. En overigens dus ook tegen, um, uh, tegen, tegen moslims. Het is, dus, het is echt een, een, een samenleving die, en zeker in Malmö, zie je dat die, die zwaar onder druk staat. En, uh, en dat zien wij dus nu af en toe aan de oppervlak komen. En dan denken we, goh, wat is er toch aan de hand met die rustige Zweden. Maar dan moeten de Zweden toch ontzettend boos over worden. Dat zou je zeggen, uh, maar de reactie is erg afhoudend. Uh, uh, discussie die ik ook met mijn, met mijn schoonouders, maar ook bijvoorbeeld met mijn schone zus... die zelf journalist is in, in het zuiden van Zweden... Uh, en die dat dus ook waarneemt, is ook altijd... waarom, waarom praten jullie daar niet in alle openlijkheid over? Waarom druk je dat zo weg? Uh, en ik vind dus ook dat, dat de Zweden wat dat betreft echt in hun discussie... Um, uh, vele jaren achterlopen op, op, op sommige andere Europese landen, waaronder Nederland. En heeft daarin dan ook de oorsprong gelegen van de opkomst van die uh, Zweden-democraten? In één keer, net, wat was het, 20 zetels in het parlement zijn doorgedrongen? Ja, dat, dat valt ons natuurlijk nu op, nu ze in het nationaal parlement uh, toch uh, behoorlijk wat aanhang krijgen. Er moet wel iets bij worden gezegd. In Scorna, dus in het zuiden van Zweden, waar Malmö ligt, waar Malmö een van de grootste steden is, daar zijn die Zweden-democraten, uh, die zitten daar al ruim tien jaar in nagenoeg alle lokale communes, dus daar is het eigenlijk al heel normaal en zijn ze onderdeel van het politieke establishment zou je bijna kunnen zeggen uh, nu ze ook in Stockholm, in het nationale parlement echt de, de, de, de, de, uh, uh, zeg maar aanwezig zijn en ook noodzakelijk zijn om soms meerderheden te vormen ja is dat ineens een, een, een nieuwe situatie en valt het ook ons op Waar komen ze vandaan, die Zweden-Democraten? Ja, ze komen. Extreemrechtse uit... partijen. Ja, om, dat om mag je gerust zeggen. Sterker nog, uh, ze hebben neonazistische uh, wortels. En zijn eigenlijk van oudsher ook een buitenparlementaire beweging. Uh, en, en zijn daarmee ook anders dan sommige andere. Ja, rechtse groeperingen die, die een anti-islam agenda hebben. En die uh, een anti-massa-immigratie agenda hebben. Uh, die we natuurlijk ook in andere Europese landen zien. Dus echt een heel andere signatuur. Maar met een, met een jonge uh, nieuwe leider. Die, uh, die vooral niet charismatisch is. Want dat, dat is dan ook weer anders dan in sommige andere Europese landen. Je Daar houden we dus niet van. Jimmy Alkerson. En die, die probeert ook met name die, die neonazistische wortels zoveel mogelijk weg te poetsen. De sociaaldemocraten verloren opnieuw bij de verkiezingen. Ze staan er in de peilingen nu beroerder voor dan ooit. Ja. Slechts 24,8 van de stemmen, las ik. Ja. Waar worden ze dan op afgerekend door de Zweedse kiezer? Ja, de sociaaldemocraten hebben net zoals hier... Um, eigenlijk gewoon geen antwoord op de problemen die met migratie van doen hebben. Uh, en het, het land heeft een sociaaldemocratisch DNA... Uh, zoals ik al zei, trots op hun, uh, op hun sociale model. En dat is nu juist dat sociale model, hè, de sociale uitkeringen... Um, uh, die zwaar onder druk staan met grote groepen migranten... Uh, die dat, uh, waarbij de werkloosheid meer dan 50% is, zoals in Malmö... Uh, waarbij enorme schooluitval is als er überhaupt nog sprake is van het naar school gaan. Ja, en de socialdemocraten hebben daar volstrekt geen antwoord op... En daarom is het ook zo dat Frederik Reinfeldt, dat is de, ja, een beetje een soort Tony blair achtig figuur, die ook eerder een inspiratie is voor, voor mensen als David Cameron. En zelfs zijn zeker zin voor Mark Rutte. Maar hij is conservatief, toch? Wordt er gezegd? In Voor Zweed. Ja, het is een conservatieve partij. Moderat en hij is een conservatieve partij. Um, uh, als je ze in Nederland met Nederland zou vergelijken, zouden ze ergens zo een beetje tussen CDA en VVD in zitten. En het hoofdthema van die Zweedse democraten van die extreemrechtse partij, is het stoppen van de stroom immigranten. En ja. het land vrijwaren van islaminvloeden. Ja dan roep ik onmiddellijk de Zweedse PVV. Ja, en dat is dus vanwege de wortels en de oorsprong van die partij... vind ik dat een hele gevaarlijke en ook onterechte vergelijking. Maar, Kijk, maar misschien de vanwege de wortels en vanwege de oorsprong... maar nu dan, op dit moment, gezien de programmapunten? Nou ja, goed, um, uh, maar dan, dan zijn dat soort vergelijkingen... kan je dan wel, wel meer maken. Uh, als je kijkt, puur kijkt naar de inhoud van hun programma... Um, uh, gewijzen op de gevaren van uh, massa- en migratie... Uh, ja, dan is het inderdaad zo dat die programmapunten lijken op die bijvoorbeeld van de PVV. Dat doet de PVV hier ook, maar dat is ook iets waar andere partijen ondertussen hun ogen voor hebben geopend. En in veel Europese landen is dat gelukkig wat mij betreft veel meer onderdeel geworden van het mainstream politieke discours. En de conservatieve Reinfeldt, die dus aan de leiding staat van de regering... heeft net als Rutte een minderheidsregering... is die afhankelijk van de gedoosteun van de Zweden-democraten? Dat probeert hij niet. Hij heeft een minderheidsregering... wat voor de Zweden vrij normaal is. Um, uh, daar zie je dat hun eerste reflex is om vooral geen steun te zoeken... bij, uh, bij de Zweden-democraten. Um, uh, maar dat zal hij af en toe wel moeten doen. Hij heeft het ook geprobeerd om bij de Groene steun te vinden. Dat, dat heeft hem vorig jaar niet gelukt... Um, maar dat maakt niet zo heel veel uit, want ze zijn veel meer gewend... om zeg maar, met wisselende meerderheden, om, om toch de regering daar uh, te kunnen laten functioneren. dat gaat eigenlijk heel stabiel en heel goed. Meneer Ten Boeken, blijft u nog even zitten. We praten zo meteen nog even door met mogelijke vragen van luisteraars... die ze kunnen melden via onze site degids.fm. Zo meteen nog via internet meebetalen aan het ontstaan van een leuke film... en wordt de fiets de nieuwe gemeentelijke melkkoe naar de auto. Hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1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 De ministers Rosentaal en Leers gaan in beroep in een zaak over visumplicht voor Turken. Deze week bepaalde de rechtbank in Haarlem dat Turken die in Nederland willen werken geen visum nodig hebben. De zaak was aangespannen door een Turkse ondernemer die hier al jaren woont en werkt. Oud-staatssecretaris Dick Benschop wordt de nieuwe president-directeur van de Nederlandse tak van Shell. Hij is de opvolger van Peter de Wit. Benschop werkt sinds 2003 voor Shell en daarvoor was de PvdA-staatssecretaris voor Europese Zaken in het tweede kabinet kok. En de werkloosheid is gedaald tot onder de 400.000. In januari nam de werkloosheid af met 3.000 en kwam uit op 398.000, meldt het CBS. Vooral mensen onder de 45 konden aan het werk. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANBW-verkeersinformatie met veel druk tot de A2 Den Bosch in richting Amsterdam. Er staat bij Gein zuid 3 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd met de motorrijder. Er zijn twee rijstoken afgesloten. Verderop staat nog eens een keer 8 kilometer bij Maarschendor. Een ongeluk. En ook daar zijn twee rijstoken dicht. Rijdt u nog in de regio Den Bosch. Dan kunt u nog het beste bij Robert Everingen. de borden Hilversum volgen. Dan rijdt u over de A27 en de A1. Radio 1. De met Felix Murlips. Tot 12 uur nog wilt u weten wat een sociale mediazaal is, kan en vooral doet, luister dan naar de tijdgeest. En parkeergeld betalen voor de fiets, want het loopt de spuigaten uit. Dat wordt straks een opwindendje op debat. Mijn gesprekspartner is nog steeds het VVD-Kamerlid en Zweden kennen Hant en Broeke. En we hebben het over de etnische onrust in Zweden en het politieke klimaat in dat land. Meneer Ten Broeke, hoe zou u de gemiddelde Zweet willen omschrijven? Hm. De gemiddelde Zweet, ja, het is altijd moeilijk. Um... Nou, de Zweden zijn, uh, uh, zijn vrij patriotistisch. Dat, uh, um, dat is echt anders dan in Nederland. Uh, een beetje romantisch en erg gericht op de natuur, uh, tradities, familie. Uh, tegelijkertijd uh, zie je ook een hele uh, ja, hippe, meer postmodernistische kant, wat individualistische kant. Dat is ook Zweden eigen. Daar zijn ze ook heel trots op. Um, ja, en zoals ik al eerder zei in het eerste deel van ons gesprek, uh, Zweden hebben een hekel aan conflict in debat. Hebben een hekel aan uh, confrontatie. Um, en, en proberen ja, uh, vaak ook zaken een beetje toe te dekken. En, en zijn ook geneigd om zelf censuur toe te passen... op alles wat zeg maar, een beetje het... het... Ja, ideaal ideaalbeeld van de Zweedse samenleving weerspiegelt. En dat is toch een beeld dat, dat Zweden voorop loopt als het gaat om het sociale model, zoals we dat dan zelf noemen. Um, veel en hoge uitkeringen die voor iedereen beschikbaar zijn. En um, uh, een, een overheid die van wieg tot graf uh, voor je zorgt. Dus als u ruzie maakt met uw vrouw, <laughs> wat u weinig doet, denk ik... maar dan nou, doet u er in ieder geval nooit waar de familie bij zit, de Zweedse familie. Um, laat ik het zo zeggen. Mijn, mijn vrouw is ook al 15 jaar uit Zweden weg. We hebben elkaar leren kennen in, uh, in, in, in Brussel. En um, het is inderdaad zo dat, dat uh, haar, zij, zij zelf heeft ook wel een, een, een ontwikkeling doorgemaakt. Maar uh, ruzie maken in de familiesfeer is inderdaad vrij ongekend, ja. ja. En u heeft een dochter? Ja. Hoeveel paspoorten heeft zij? Twee. <laughs> mag dat? Ja, dat mag. Ja. Ook onder het nieuwe regering. Ja. Ja. Ja. Ja. Er was nog even wat gedoe over. Maar toen heeft hij tegen Rutte gezegd... ga er in godsnaam niet aan beginnen om dat tweede paspoort af te schaffen... want dan heb ik een probleem thuis. Nou ja, het is niet uh, de meest favoriete passage in het regeerakkoord... maar dat heeft iedereen uh, wel eens. Maar het is in ieder geval... Uh, de, de, de, er staat niks wat, uh, wat heel erg vreemd is. En het geldt in ieder geval voor mensen zoals mijn dochter... die het paspoort van nature direct hebben gekregen... Uh, zal er weinig tot niks veranderen. En dat is maar goed ook. Ik kom even terug op die schutter in Malmö, die immigranten neerknalde. Hij uh, blijft nog steeds ontkennen dat hij het gedaan heeft. Mm. Nou zouden uh, nou zou de bewijzen zijn dat hij al immigranten aan het neerknallen was... vanaf uh, 2008 ja. en dat hij dat successievelijk deed. Is dat nou een incident of smult er echt wat... en kunnen we straks uh, een explosie verwachten? Nou ja, ik heb altijd uh, ook nou, in, in de discussies die we al in, zeg maar, in de familiesfeer voeren... heb ik altijd gezegd van ja, het, het is wachten op een incident. En dat incident deed zich... Inderdaad, voor, maar toen werd ook al heel snel duidelijk dat zeg maar, die schutter in Malmö... die inderdaad begin november is opgepakt, uh, dat hij al vijf jaar, minstens vijf jaar bezig is. en uh, Men vermoedt racistische motieven. Uh, maar zelfs dat hebben ze nog niet kunnen vaststellen. En er worden aan hem nu zeg maar drie moorden toegeschreven en, en tien tot twaalf incidenten. Uh, het heeft er wel toe geleid dat er in Malmö ook direct uh, na aanleiding van die hele zaak. Uh, campagnes op gang kwamen van we love Malmö en, en we, we willen deze stad ons niet laten ontnemen door één gek. En toen kwam er ook veel meer gesprek op gang tussen, um, uh, tussen de verschillende gemeenschappen. Maar ik denk dat onder de Zweedse oppervlakte dit wel degelijk smeult. En, en dat men dus, dit is niet het einde, dit is het, het begin. Je mag alleen maar hopen dat het geen agressieve vormen aanneemt. Um, maar het is zeker zo dat ook de Zweedse samenleving... En, en, ja, dat, die, dat die wel kwetsbaar is voor, voor dit type incidenten. Wanneer gaat u weer? Uh, mijn vrouw die gaat uh, volgende week... omdat mijn uh, schoonzus net bevallen is van een jonge zoon. En ik hoop deze zomer nog weer te gaan... want voor mij geldt vanaf volgende week campagne. En waar wonen ze? In... Ze wonen in uh, uh, en Dat ligt uh, precies in het midden. Uh, uh, onder een Daar valt het mee. nogal mee dus? Ja, dat is de Bijbelbeeld van Zweden, zeggen ze wel eens. Dus daar is nog rustig. Meneer Ten Broeke, waar bent u in verzeild geraakt? Ja, prachtig land. kan het u alleen maar van harte aanbevelen. Het VVD-Kamerleid Ten Broeke en Zwedenkenner, hartelijk dank voor dit gesprek. Geen dank, graag gedaan. Tijdgeest. Straks bezoekers van de Amsterdamse stad Schouwburg... kunnen op een nieuwe manier aan hun Facebook-vrienden laten weten... wat ze van een voorstelling vonden. Eerst jonge regisseurs proberen via internet... en het grote publiek hun films gemaakt te krijgen. Simone Wijnmans blogt over sociale media. Een muziekfragment uit de nog te voltooien film... Morgen is alles beter, van regisseur Floris Parlevliet. De film gaat over een jong Roma-meisje... dat probeert te ontsnappen aan de werkelijkheid... door te vluchten in haar fantasiewereld. Als u wilt, kunt u via de nieuwe website cinecrowd.nl... een financiële bijdrage leveren, zodat deze film gemaakt kan worden. Cinecrowd maakt namelijk gebruik van crowdsourcing... Een alternatieve manier om projecten te realiseren door het publiek om hulp te vragen. Roel van der Weijer is een van de oprichters van Cinecrowd. Crowd. Het principe is heel simpel. Een filmmaker die presenteert zichzelf en het concept van zijn film. En, het is aan, en dan het laat hij een korte teaser zien en een korte begeleidende tekst. En hij geeft dan aan hoe je kan investeren, wat zijn streefgedrag is en hoe je het wilt bereiken. En het is dan aan de mensen om te doneren aan de film. En afhankelijk van de donatie krijg ze een bepaalde prijs, beloning. Dus voor, voor 10 euro mag je de film downloaden als eerste, als die af is. Voor 15 euro heb je een kaartje uh, voor de première van de film. En zo brengen we dus filmmakers en filmliefhebbers direct met elkaar in contact. Uh, we zijn nu een teaser aan het opnemen voor de film Morgen is alles beter. Ik speel een meisje ja, die best wel verdrietig is omdat uh, mijn ouders ruzie hebben. Uh, we gaan nu voor de close-up van Mooney. Op de website staan ook filmpjes waarin de regisseurs meer uitleg geven over hun project. Aan het woord Floris Sparlervliet. Hij hoopt via Cinecrowd binnen 60 dagen 10.000 euro te ontvangen om zijn film te maken. Uh, nou ja, de reden om het via Cinecrowd te doen is inderdaad uh, voor mij voornamelijk omdat het sneller gaat. Uh, ik wil het, het liefst de film zo snel mogelijk maken. Uh, het onderwerp waar het over gaat zijn, uh, ro uh, betreft Roma. En ik denk dat het belangrijk is dat daar nu iets over verteld wordt. Zo snel mogelijk, zeg maar. Uh, dus dat is een reden om het via crowdfunding de film te gaan maken. En daarnaast uh, is het idee dat er een soort van gemeenschap ontstaat als het ware die al fan is van de film voordat de film er is. In ieder geval al je publiek als het ware betrekken voordat je de film gaat maken. Vanochtend stond de teller voor regisseur Parlevliet op bijna 2000 euro. Hij heeft nog zo'n twee maanden de tijd om de overige 8000 euro bijeen te krijgen via cinecrowd.nl. En Wij zijn de lulligste niet, dus hij krijgt 20 seconden de tijd om te vertellen waarom filmliefhebbers geld in zijn project moeten steken. Voornamelijk omdat het maatschappelijke relevantie heeft en dat het een verhaal is dat nu verteld moet worden... Uh, en niet zo direct belerend, zeg maar, maar meer in de zin van dat je, dat je een, een mooie film ziet, een spannende film, een fantasierijke film. Die tegelijkertijd ook nog iets, ik zou bijna zeggen, onderhuids meegeeft aan de kijker. Tijdgeest. Ik ben net aangekomen in de stad Schouwburg in Amsterdam. Tot en met 26 februari staan daar namelijk een aantal social media zuilen van Soe Social. En uh, Wietse Voerman, jij bent van Soe Social. Wat is een uh, social media zuil eigenlijk? Ja, het is een, uh, in dit geval gaat het om een, een Facebook like button. Alleen al fysiek. Uh, je krijgt een sleutelhanger. En uh, met die sleutelhanger kun je je, account, je Facebook account uh, koppelen. En vervolgens kun je met die sleutelhanger... verschillende programma-onderdelen in de Schouwburg. En op verschillende dagen kun je gaan liken. En als je bij zo'n zeiltje staat, haal je sleutelhanger er langs. En dan komt het direct online uh, op je Facebook. Oké, okay, ik heb hier zo'n blauw hangertje. Dus stel, ik ben bezoeker van de stad Schouwburg. Ik uh, heb mijn hangertje in mijn hand. Wat, wat gebeurt er dan vervolgens? Nou, je loopt naar een uh, check-in-station. Uh, je, je ziet een hele duidelijke boodschap. Leg de sleutelhanger in het bakje. Dat, dat doen we vervolgens. Verwijder hem. Dat doen we ook vervolgens. Dan koppel hier je account... En je bent gekoppeld. Laten we even naar zo'n zeil toelopen. Ik kom net uit de voorstelling. Ik vond de voorstelling leuk. Dan haal ik mijn hangertje over die zeil. Ja, correct. Uh, ik vond het leuk. Ik haal hem er langs. Het paaltje ligt groen op om aan te geven. Heel goed. En bedankt. En het is geplaatst. en Je kan nu online uh, kun je gaan kijken naar mijn, uh, mijn like in dit geval. En waarom moet het via zo'n zeil? Want ik heb natuurlijk ook een smartphone. Ik kan gewoon inloggen op mijn Facebook en zeggen ik vind deze voorstelling leuk. Waarom moet ik eerst naar zo'n zeil met een hangertje erlangs? Wat heeft dat voor toegevoegde waarde? Nou, Het, het grote verschil is dat de organisator in dit geval uh, de informatie uh, kan regisseren. Stel nou je plaatst gewoon een tweet of een, uh, of een, of een Facebook like uh, via je telefoon. Dan, dan geef je je eigen informatie en daarmee mist het zo'n complete context. Uh, terwijl de organisator via deze context uh, uh, compleet kan aangeven. Dus je hebt een linkje naar alle informatie, uh, et cetera. Dus als je het echt leuk vond, dan vind je dat ook fijn om dat vervolgens terug te kunnen vinden. Een melle dame, directeur van de Stad Schouwburg in Amsterdam. Waarom doen jullie mee aan dit project? Nou, het is een beetje een experiment. Uh, dus, dus kijken of het publiek het leuk vindt om hier aan, uh, aan deel te nemen en dus er gebruik van te maken. En het is natuurlijk ontzettend makkelijk om op die manier je voorkeur kenbaar te maken... en aan je vrienden te laten weten of je iets aardig vindt of niet. En wanneer is het een succes? Hoeveel likes op Facebook moeten jullie krijgen om te zeggen... hier gaan we mee door? <laughs> ja, dat klinkt alsof er een heel beleid achter zit... en we dat allemaal precies bedacht hebben. Ik kan wel doen alsof, maar dat is gewoon helemaal niet waar. Dus dat, dat weet ik niet. Kijk, als, als er maar drie mensen van gebruik maken... en, en al die, die, die sleutelhangers die worden meegepikt en weet ik wat... dan denk ik dat we er niet mee doorgaan. Maar als er een beetje gebruik van gemaakt wordt, dan, dan wel. Kun je ook disliken, want dit is allemaal heel positief natuurlijk. Mensen zijn vaak kritisch. Stel dat je die voorstelling echt geen zak aanvond, wat dan? Ja, dan heb je voorlopig nog even pech. Uh, dat heeft voornamelijk met Facebook zelf te maken. Um, Facebook biedt ook geen dislikes aan. Die doet alleen nog maar liken. Uh, dus het disliken zit hem voornamelijk in de passieve actie. Ik denk dat het daar, ja, dat is voorlopig onze mogelijkheid. Maar gaan zij een dislike uh, geven, dan gaan we dat zeker ondersteunen. ja. Ik uh, like dat onderwerp wel. En uh, mocht u informatie willen, dan vindt u dat altijd onder het kopje tijdgeest op de site degids.fm. Kent u Ryan Christopher Shaw? Nou, dat is een uh, zanger uit Georgia. Die is ongelooflijk blij met zichzelf. Hij is tevreden. Mm, just a kiss, just a smile in the wild. So forgiving just a kiss, just a smile. so forgiving think of me when you're away call me darling just once a day that's all He's so satisfied. Ryan Shaw hij is uh, opgegroeid in een diepgelovig gezin... en begon te zingen bij een Pinksterkoor. Maar daar uh, ja, heeft hij kennelijk geen enkel nawe van ondervonden. TheGids.fm Internationalist en chef van de opinie-site uh, Joop.nl. Francisco van Jolen zit hier. Goedemorgen, Francisco. Steeds als je hier bent, kom je met nieuwe ontwikkelingen? ja over, lijkt Wikileaks wel. Over, ja, nou, ik heb ook wel weer wat over Wikileaks. Want het bijzondere van Wikileaks is dat ze ook dingen onthullen... zonder dat ze die zelf onthullen. Uh, uh, wat, wat ik daarmee bedoel te zeggen is... de afgelopen tien jaar is ons toch eigenlijk wijsgemaakt... dat in de Arabische wereld mensen wonen die niet van democratie houden... die niet van vrijheid houden, die, eigenlijk allemaal, die het allemaal wel prima vinden. Zo. Mm -hmm. uh, door Wikileaks komen we, komt er nu toch een beetje een ander wereld naar boven. Er is een enquête gehouden. Normaal besteed ik geen aan enquêtes... maar dit is toch wel bijzonder. Meer dan 60% van de Arabieren, ze hebben 17 Arabische landen, hebben ze mensen ondervraagd, steunt Wikileaks en denkt dat het de manier waarop hun regering opereert, gaat veranderen. 75% van de Arabieren best, uh, is ervan overtuigd dat Wikileaks de wereld beter maakt. Dat is toch wat anders dan dat er in het Westen wordt gereageerd. Ja, maar die wordt de enquête is gehouden dat, door medewerkers van Wikileaks? Nee, die enquête is niet gehouden. Die is op, uh, in opdracht gehouden van Gulf News, als ik me niet vergis. Uh, 60% van de Tunesiërs bijvoorbeeld gelooft dat Wikileaks een essentiële rol heeft gespeeld in het verjagen van Ben Ali. En dat is toch, op als je kijkt hoe er in Nederland is gediscussieerd... bijvoorbeeld in de westerse wereld, in de Verenigde Staten... hebben mensen opgeroepen, eh, politici opgeroepen tot het vermoorden van Julian Assange. Nou, in de Arabische wereld zien ze dat die transparantie... en die openheid beter is voor de democratie. Iets wat ze in het westen nog niet willen zien. Verder nog nieuws? Verder nog nieuws. <laughs> Over Wikileaks laat ik het hier even bij. Tijd voor het joop wat want we discussiëren regelmatig over een opiniestuk op jo.nl. Wat is het onderwerp van vandaag? Ja, dat is eigenlijk... Wat heb ik nu aan mijn fiets hangen? <coughs> een debat over betaald fietsparkeren in de verschillende grote, st grote steden... bestaan daar plannen voor. En waar gaat het dan om? Nou, eh, op drukke plekken zou je dan alleen nog maar een fiets neer mogen zetten... als je daarvoor betaalt. Dus zeg maar, eh, ja... Betaald fietsparkeren. Uh, de Fietsersbond, die is daar hartstikke boos over. Hugo van der Steenhoven die zegt, goed, goed gedrag moet je niet belasten. Hugo van der Steenhoven zit in de studio in Utrecht. Meneer van der Steenhoven, goedemorgen. Goedemorgen. Want fietsgedrag is goed gedrag. Nou, We hebben de afgelopen jaren uh, succesvol gestimuleerd... dat mensen op de fiets naar het station gaan. Uh, uh, Zo'n 30% van de reizigers gingen een paar jaar geleden met de fiets naar het station. Nu is dat inmiddels 40%. Dat betekent natuurlijk een enorme toename van het aantal mensen wat met de fiets komt. En dat wil je. Dat wil je stimuleren, dat wil je belonen. Want je wil niet dat mensen met de auto naar die binnenstad komen. Daar betaal je inmiddels uh, dure uh, parkeergelden voor. In Amsterdam zit het vvd raadslid Maurice Pieck. Meneer Pieck, goedemorgen. In goedemorgen. 2009 reden er 18 miljoen fietsen rond in Nederland... En die fietsers moeten niet lastigvallen, die moeten u gewoon stimuleren. Veel, hè? Ja, en in Amsterdam eh, is dat zelfs 5,5 biljoen. Dus dat is een substantieel deel daarvan. En dat aantal is enorm toegenomen in de afgelopen jaren. En dat vinden wij heel erg positief. Uh, ik denk dat het goed is voor het milieu. Het is goed uh, voor, uh, voor de mensen. Het, het is voor de, de leefbaarheid in de stad is het gewoon heel erg goed. Um, dus. Maar tegelijkertijd zie je dus ook dat, uh, dat we dus een aantal plekken in de stad hebben... waar sprake is van een enorme schaarste qua ruimte. En je ziet dat, dat allerlei fietsen op, op, op elkaar geparkeerd staan bij een brug. Voetgangers kunnen er niet meer langs. Uh, het uh, levert echt hele hinderlijke en zelfs ook gevaarlijke situaties op. Omdat er nou, geen fietsenstallingen zijn daar. Omdat er geen fietsenstallingen zijn. Dus zeggen wij, ga dan op die locaties die echt... Zo, bijvoorbeeld Damrak in Amsterdam of de Munt. Ga dan daar prachtige kwalitatief goede stallingen bouwen. Uh, en ga dan bijvoorbeeld na een eerste uur vrij parkeren... Uh, dan iets uh, ook aan de fietsers vragen. Dus dat je zeg maar een redelijk tarief vraagt... ook in, in ruil voor een kwalitatief goede garage. Moet je een bonnetje trekken uit een automaat? Ja, bijvoorbeeld of je zou kunnen parkeren of betalen met je OV-pas. Dat kan op allerlei manieren kun je dat bedenken. Maar dus alleen maar op een aantal plekken waar het sprake is van enorme schaarste. Ja. Meneer van der maar het probleem is natuurlijk ontstaan in Amsterdam omdat de gemeente 15 jaar geleden tijdelijk een fietsflat heeft neergezet voor het Centraal Station. Omdat men voor 10.000 fietsen stallingen zou bouwen onder het Centraal Station. We zijn nu 15 jaar verder en die stallingen zijn er nog steeds niet. En dan is het denk ik niet de goede volgorde om dan maar te zeggen... we gaan fietsers laten betalen als die goede voorzieningen er ook niet zijn. Ja. En ik, ik weet bijvoorbeeld dat in uh, Groningen zijn er op een gegeven moment... ook is er een berekening gemaakt van... Nou, we hebben een fietsenstalling nodig met ongeveer zoveel plaatsen. En toen was die gerealiseerd en toen bleek dat er toch weer meer fietsen waren. Uh, je ziet dat in Amsterdam ook het, het succes van de fiets enorm is toegenomen. En we hebben te maken met heel, veel, met heel weinig ruimte. En dan zullen we dus iets inventief moeten uh, vinden. Overigens, uh, mensen met een bootje in Amsterdam in de binnenstad... moeten ook gewoon betalen uh, nou, om, over de automobiel. Op het listen maar niet te praten, die betalen 5 euro per uur. Uh, dus op een ja, gegeven we moment moet je willen toch? Ja, dat... we, willen toch dat die we willen toch dat die mensen op de fiets naar de binnenstad komen... en niet met de auto of met een bootje... Omdat, uh, omdat we willen dat er veel mensen in de Amsterdamse binnenstad komen. En dan is het denk ik niet goed om die mensen te gaan afschrikken. Ik ben blij dat u het voorbeeld van Groningen noemt. Groningen, Zutphen, maar Haarlem een week geleden... heeft een stalling voor 5.000 plekken geopend. Ik bedoel, dat is pas substantieel iets doen aan het fietsparkeren. Houten opent een fietstransferium over een maand... voor meer dan 3.000 fietsen. Ik bedoel, dat... Dat zijn dingen die zo aan de dijk zetten. Ja, en Dan Amsterdam. Amsterdam doet te weinig. meneer van de steenhouder. Amsterdam. Ja, Amsterdam doet op dit moment te weinig. Uh, uh, er is al tien jaar wordt er gesproken over grote fietsenstalling onder het centraal station. Waarom? Ze komen waarom niet. wordt die niet gebouwd? Ja, in de piek. We zijn nu bezig met het project de Rode Loper. met de komst van de Noord-Zuidlijn. Nou, daar worden ook bij het centraal station worden daar uh, flink wat uh, nieuwe uh, plekken gecreëerd. Er worden dus op allerlei manieren wordt er wel degelijk. En wij ik vind dus ook dus dat je als je dus zeg maar, op een gegeven moment mooie kwalitatief hoogwaardige plekken bouwt, dat je daar dan wat voor uh, kunt vragen. Op, de, op dat soort locaties, zoals u noemt, meneer van den Steenhoven, daarbij het Centraal Station, hè, da, da, ja, daar zou je dus met elkaar over moeten hebben. Dat, da, da, als daar iets tegenover staat, dan is dat dus ook makkelijker te realiseren. Want die locaties zijn duur, die kosten geld. Ja, die, die locaties zijn enorm duur. En, wat, en de overlast die je op dit moment hebt, dat is echt, ja, ik weet niet of je zelf als ik ben in de binnen, ik woon zelf in de binnenstad van Amsterdam, het zijn allemaal kluitjes met fietsen die er staan. Er staan weestfietsen, 45.000 fietsen per jaar. En maar haalt u, en, maar, haalt u dan, dan de afstand, haalt weestfietsen? Weg. Even Want voor, dus voor mij begrepen, dat een weestfiets Hallo, testing, one, two. <laughs> dat zijn dus, fietsen, dat zijn dus fietsen die daar dus al... Uh, bij wijze van spreken maanden staan of uh, jaren staan ongebruikt. Nou, jaarlijks worden er 45 van dat soort wildgeparkeerde fietsen... worden er weggehaald door de gemeente. Um, en ja, dat moet vind het dus een niet een als andere worden. Ik vind het dus niet goed als, uh, als een gemeente... zeg maar jarenlang uh, fietsvrakken in de openbare ruimte laat staan. Ik zou zeggen doe elke maand een actie en haal die fietsen weg. Want die nemen de plek in voor mensen die er wel, uh, wel moeten zijn. Maar zorg ondertussen wel dat je voldoende voorzieningen hebt. En uh, ga nou niet met betalen beginnen. Want ik voorspel je dat heel veel fietsers die juist fietsen... ook omdat het goedkoop is, een fiets op allerlei plekken gaan neerzetten... waar u hem niet wilt hebben. En meneer meneer Pieck van dat de VVD er... meneer Piek wil dat er wordt betaald... op uh, in prachtige locaties op... die erg duur zijn en die uh, gewild zijn. Meneer Pieke, wat Over gaan het, de fietsen het, betalen? Is het is niet zo dat alleen wij dat vinden. Ook het GroenLinks, uh, GroenLinks in, de, in, in Amsterdam vindt dat dus ook een goed idee... He, die hebben ook, nou, aangegeven ook fout, dat, links dan. Ja, die hebben ook aangegeven dat ze op, op een gegeven moment bij dit soort schaarse locaties. En we hebben het dus niet over de rest van Nederland, maar dit gaat om hele specifieke gebieden. Nou, daar moet je dus bereid zijn. Op. Toen de, toen de, wat voor de moeten we gaan betalen, meneer Pieck? Nou ja. Uh, Uw naam zegt het al. <laughs> ja, dat is een lang geleden. Maar we gaan, uh, bij bijvoorbeeld het Centraal Station uh, betaal je nu 1,10 euro voor een fiets om je fiets te parkeren uh, per dag. Nou, 1,20 euro. Uh, wat zegt u? In 20 minuten? Oké, okay, nou. Ja. Uh, ook daar zit ook inflatie in. Uh, ja, op een gegeven moment. Denk ik dat je. Je kunt op een, een, op een parkeerplek.. Kun je ongeveer acht fietsen uh, uh, plaatsen. Nou, vijf euro voor de auto per uur. Ja, ik, uh, ik, ik zou niet precies kunnen zeggen, maar ik denk dat je... Ja, misschien 63 cent per uur, uh, per uur of zo. Ja, makkelijk afrekenen. Francisco, er komen <laughs> reacties binnen op Joop. Ja, we hebben van onze een van de rechtse de pels op, de, op Joop, Aart Willem... die zegt van ja, meneer Hugo van der Steenhoven die was wethouder in Utrecht... en die bond toen ook de strijd aan met de fietsen bij het Jon liet die massaal weghalen om vervolgens ja, een betaalde fiets... fietsenstalling... op het Predenburg te realiseren. Wat is dan het verschil? Nee, dat, kijk, ik heb inderdaad fietsen weg laten halen... omdat net, wat ik net al zei, als fietsen... Ja, maar betaald Fietsparkeren nee, op het Vredeburg? Nee, dat is gratis op het Vredeburg. Dus dat, uh, okay, uh, je dat kan op het Vredeburg is. gratis okay. parkeren. Nee. Ik heb een reactie van Van de Zand, Herman. Uh, voer een fietskenteken in en heft daar penningen over. Meneer Piek, denkt u daaraan? Nou ja, kijk, er zijn allerlei manieren te bedenken. Ik denk dat dat wel heel erg ver gaat om een vaste zeg maar, fietser ervoor te laten betalen. Maar je hebt bijvoorbeeld de chip. Dat is natuurlijk iets wat we zouden kunnen gebruiken in, in, in combinatie bijvoorbeeld met het kenteken voor de fiets. Er zijn allerlei manieren. Maar komt het te kenteken bedenken. van een fiets? Ja, dat komt er allemaal aan. Er zijn allemaal ontwikkelingen gaande. Daar kan de heer Van de Steenhoven, ik weet daar waarschijnlijk veel meer van. Maar dus er zijn allerlei mogelijkheden om in de toekomst ook he, wat voor, voor gebruik ook. Ook, ook Op de een of andere manier dat te reguleren. En wordt dan als, ook vvd, als, vvd, als VVD zou ik daar niet voor zijn om, om uh, ook fietsen te gaan kentekenen, om te, precies te weten wie wat doet en wie wat, uh, want dat is allemaal controle. En volgens mij is fietsen, van, fietsen het is juist het gevoel van, wel, want van want vrijheid. Weet, het voordeel daarvan is bijvoorbeeld wel dat je weet waar, uh, welke fiets op een gegeven moment niet meer gebruikt wordt of welke, uh, dat die niet meer op naam staat. Dus dat, uh, er zijn, uh, Meneer Piek, wie gaat dat controleren? Ja. Nou, je zult dus, en dat heb ik, ik heb een, uh, een, een fietsnotitie geschreven. Uh, uh, <laughs> daarin staat ook dat je dus ook wat moet doen aan handhaving. Want je kunt dus wel je moet op een gegeven moment, als je dus zeg maar zo'n regeltje bedenkt, dan moet je daar moet je dat ook gaan handhaven. Ja. Ik uh, zou bijna zeggen: naar nou, nou, nou, nou, analoog van die. hebben van de steen een, over, ik stel de vraag: <laughs> ja. wie moet het handhaven, meneer Pieck? Nou, we hebben in Amsterdam we hebben allerlei boa's en die kunnen dat... Uh, die boa's? Kunnen, ja, bestuursambtenaren die daar, die daar specifiek voor uh, op getraind zijn. Je zult daar dus capaciteit voor vrij moeten maken, meneer Meurder. Ja. Ik, ik zou zeggen, nou, nou analoog van, van een, een Amsterdamse wethouder van vroeger van... in notities kun je niet fietsen. Eh, dus ik zou gewoon zeggen van, stimuleer dat fietsen nou. Zorg dat mensen lekker makkelijk naar de binnenstad kunnen. Dat wil iedereen. Kunnen ze daar ook, uh, ook geld uitgeven? Dat wil de VVD ook. En dan willen de ondernemers ook. Die zijn ook voor gratis fietsparkeren. Regel het nou goed. Dan zijn we met z'n allen blij. Het milieu is maar blij. U gaat de de punt. gezondheid is nee, blij. Ik zet hier een punt u u ja, ja, waar die aan, aan voorbij gaat. gaat, dat dat gaat het schaars schaars het zal mij eerlijk, eerlijk gezegd aan mijn fiets... Uh, hoe zeg je dat roest ook alweer? Hugo van der Steenhoven van de Fietsersbond. En Maurice Piek, VVD-raadslid in Amsterdam. Ik zal nooit meer naam grappen maken. Dat beloof ik u. Hartelijk dank voor deze discussie. Wat trekt mijn oog nog in de vadergids? Nou, een portret van de Alevitische gemeenschap in Deventer. Dat is een vrijzinnige stroming binnen de islam... die door orthodoxe moslims als afvallig wordt beschouwd. Een derde van de Nederlandse Turk is aleviet, En een Holland Dok om 11 uur op Nederland 2 daarover dus een documentaire. En kent u Heaven 17 nog, de Britse popgroep uit de jaren 80? Evan 17 is vanavond te gast in Later with Jules Holland... om kwart over twaalf bij Canvas, op de bellen, dus. We gaan het in twintig seconden doen met Frank Dumosh. Wat zit er aan lunch? We gaan het onder andere voor Comedy Central uh, hebben... Wat, een, wat bezig is met een gestaag opmars. En uh, we gaan praten over het debat gisteravond met Paul Witteman. Met wie? Uh, met, met twee mensen, met uh, uh, Hadassah de Boer en met uh, Kees Bowman. Dankjewel, Frank. Ik ga luisteren zo meteen. Naar het programma tussen 12 en 2. Surf naar de gids.fm. Ga tot morgen. Troskamerbreed en de provinciale verkiezingen. Zaterdag live vanuit Raard in Friesland.